Jeff Beck aan het begin van een nieuwe show, een nieuwe aflevering van de zondagmorgen van ZVL Hi Ho Silver Lining en Jeff Beck heeft heel veel mooie hits gehad, maar niet alleen met zijn eigen groep, maar ook met andere componisten en andere stijlen het is maar dat je het weet, welkom bij de show gaat duren tot 12 uur en ik heb heel veel lekkere muziek voor je in de aanbieding met heel veel afwisseling ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. En naast die lekkere uh, ja, muziek ook een paar interessante onderwerpen. Dus stay tuned, stay bij ZVL. Here's a chance to demonstrate our gratitude to you on your birthday. On your birthday. Give a bit of credit. Where well, a lot of credit's due on your birthday. For now, but still we say It's you who showed us how and led the way Zouden we toch veel vaker tegen elkaar moeten zeggen op straat, denk ik. hi, Maar goed, doen we niet. Tegenwoordig, kijk een beetje naar beneden op straat. Ik kan niet aankijken. Geen dag. Goedendag zwaaien. Mm. Ja, misschien geeft Cool in de kring wel een aanleiding om dat wel weer te gaan doen. Prachtige nummer uit 1983. Verder hoorde je een hele reeks lieden. Even kijken. Oh ja, wie waren het ook alweer? Fickle Ros, Demis Roussos, Sandra uh, en Andres. Hilde de neef. Enrico Matcias en Alice Babs. Ja, ze zong Auntie, ging over 50 jaar BBC. Het nummer is al 52 jaar oud dus. De BBC bestaat alweer 102 jaar kun je nagaan. Wel een leuk nummer waarvoor je denkt, hé hey, goh, waar gaat het ook weer over? Nou ja, over een paar minuten al uh, gaan we hier praten over uh, balkonnen en tuinen. Die worden maar heel zelden uh, veel gebruikt. Waarom is dat eigenlijk? Je hoort dat zo meteen in een gesprek met Herman de Bruin. Maar eerst nog iets moois van Beloved en Sweet Harmony. Even stil gaan zitten, want de bureaustoel hier in de studio kraakt een beetje. En dan uh, heb je bij nummers zoals dit wel de neiging om lekker te gaan zitten kraken. Dat gaan we dus niet in de uitzending doen. Maar deed wel de afgelopen vier minuten. And we laughed. Sweet Harmony. Geweldig. Gewoon oh, lekker. Op deze zondagmorgen. En uh, met dit tempo gaat het uh, koffie gebeuren niet over het randje, toch? Um... De zomer komt eraan. Ja, het is de laatste dag dat het fris is. Want de komende de dagen gaat de temperatuur snel omhoog. En eind van de week is het alweer vol op zomer. Maar gaan we dan in de tuin zitten? Maken we dan gebruik van ons balkon? Hm, steeds minder lijkt het. Maar dat is niet helemaal goed onderzocht, geloof ik. Maar hoe het zit met je balkon en de tuin en het gebruik... hoor je hier in een gesprek met Herman de Bruin. Bijna de helft van de Nederlanders zit amper in de tuin. Hoe ik dat weet, nou, dat weet ik niet, maar dat weet Roel van Dijk. Hij is directeur van de stichting Steenbreek en in de uitzending. Meneer van Dijk, welkom. Dank je ja, U hebt onderzoek gedaan dat mm, heel veel mensen niet meer in de tuin zitten. Ik kan me je niet meer voorstellen met het slechte weer. Ja, ja, we hebben niet zozeer onderzoek gedaan naar het, het, het of mensen in de tuin zitten maar meer gekeken van hoe de tuin uh, wordt gebruikt. Ja. En inderdaad, in de afgelopen maanden hebben ze wat minder in de tuin gezeten, maar ik heb geen vergelijk met voorgaande jaren. Nee, dus nee. Het is echt, dus voor de eerste uh, keer dat u dat onderzoek uh, gedaan hebt. Ja. Ja, en is precies. dat een ja. betrouwbaar onderzoek onder veel mensen? Ja, dit is. Uh, 5, 1300 zelfs Nederlanders hebben hier aan meegedaan in dit onderzoek, dus ja. dan is het representatief. Ja, en dan bent u van de stichting Steenbreek. Wat heeft dat met tuinen te maken? Uh, stichting Steenbreek uh, is een stichting die zich bezighoudt met het vergroenen van de tuinen. Dus minder steen en meer groen. Ah, steenbreek, ja, dan klopt het wel. Ja. Ja, ja. ja, tegelwippen hoort daar toch ook bij? Zeker. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, zo groen mogelijk de tuin. Maar ja, als mensen Af... niet in de tuin gaan zitten... dan hebben ze ook niet zoveel aandacht voor de tuin, denk ik... om die op een goede manier te onderhouden. Ja, dat is inderdaad de vraag van... waarom de mensen de laatste maanden minder in het tuin hebben gezeten... het weer zal er zeker aan hebben bijgedragen. Mm -hmm. uh, dus het is op zich wel interessant om te kijken van... Uh, hoe dat is, wanneer het dadelijk warm is en mooi weer is... Ja. hoe er dan gebruik wordt gemaakt van het tuin. Ja, de, dus nog een keer een onderzoek wat dat betreft... Ik denk dat dat wel heel goed is, ja. Ja, om te, te vergelijken trekken. te kunnen maken. Ja ja, ja, ja, ja. Maar goed, uh, hebt u het idee dat de Nederlanders minder in de tuin zitten dan vroeger? Of uh, gaat het anders? Uh, jij hebt geen vergelijkingsmateriaal, dat is moeilijk misschien? Ja, dat vind ik moeilijk uh, te zeggen. Dat vind ik moeilijk te zeggen. Ja. En voor ons als stichting gaat het meer dan alleen maar om in, in de tuin zitten. Dus wij pleiten er echt voor, voor meer uh, groen. Ja. En dat is nog wel een, daar is nog wel een weg in te gaan... Ja, doet u dat dan samen met uh, die, die uh, organisatie Tegelwippen? Want de, die doet natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Ja, klopt. Nee, werken wij. Uh, dat is ook een onderdeel van ons uh, programma... waarin we samenwerken met een aantal andere organisaties. Ja, ja dus, uh, maar de groene tuin is dan heel belangrijk... want hoeveel, hoe meer water er wordt opgenomen... en er valt nogal wat de laatste tijd... dat is altijd beter, hè, dat het de grond in verdwijnt. Ja, klopt. Ja. En, uh, vandaag is ook de biodiversiteitsdag. Uh, en dat is ook een belangrijk... Onderwerp voor ons, dus dat er ook gewoon een voldoende leven is in de tuin qua planten en uh, qua dieren. Ja, Er wordt heel veel aandacht aan besteed, aan groenere tuinen, groen ook, ook in steden en zo, dat het groener moet worden. Heb u de idee dat het aanslaat bij de Nederlander? Uh, ja, ik zie het wel met name in, in de steden. Zie ik wel echt uh, de, de trend van veel meer aandacht voor groen. En ook uh, echte investeringen in het groen. Uh, steden hebben natuurlijk ook te kampen met, uh, met hittestress als het warm is. Ja. Dus dat de temperatuur behoorlijk uh, omhoog schiet. Mm -hmm. uh, en groen is natuurlijk een ideale manier om te verkoelen. Ja. Uh, dus dat zie je zeker. Ja, maar ja, die steden moeten allemaal meer huizen bouwen. Want we komen huizen tekort. Dat zit wel een enorme spanning mm -hmm. van hoe daarmee mee om te gaan. Ja, dus dat is inderdaad een, een vraagstuk wat nu op dit moment heel actueel is. Maar ondanks dat zie je wel dat er gewoon geïnvesteerd blijft worden... in, in goede uh, groene infrastructuur, uh, parken, uh, straten. Ja. Ja, ja, parken liggen meestal buiten de stad, rondom de stad. Dus eigenlijk in de stad moet er ook uh, ruimte komen voor wat meer groene. Maar ja, we ja. hebben geveltuintjes en zo. Dat, dat is toch wel een trend die nu wat uh, in is of zo? Zeker, ja. En dat is ook een mooie ontwikkeling inderdaad. En dat is niet alleen goed voor het klimaat en voor de biodiversiteit, maar het veraangenaamd ook direct uh, het straatbeeld. Ja. ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen die zeggen, nou die tuin is me prima, die, het onderhoud van die tuin is natuurlijk ook een punt. Zeker. En daar uh, wat we merken is dat er heel veel aandacht uitgaat naar de aanleg, maar vaak uh, te weinig uh, kennis is over het beheer en, dat is, uh, en het onderhoud. Dus dat is inderdaad een, een belangrijk aandachtspunt. Ja. Ja, en kunt u als Stichting Steenbreek daar iets aan doen? Ja, daar doen we heel veel aan als het gaat om educatie. Dus mensen bijbrengen van wat ze kunnen doen en op welk moment ze het ook moeten doen in de tuin. Ja. Dus dat is, dat is iets wat we continu onder de aandacht brengen. Ja, daar hebt u tips voor, neem ik aan. Zeker. Ja, ja. Ja. Hoe kunnen mensen daar bij komen bij die tips? Uh, op steenbreek.nl uh, Een mooi onderzoek. En er komt nog een onderzoek aan begrijp ik. Om de vergelijking te kunnen maken. En, uh, maar dat mensen hun tuin kunnen en moeten vergroenen. Dat is wel duidelijk geworden door uw verhaal ook nog. Roel van Dijk, directeur van de Stichting Steenbreek. Dank voor het gesprek. En heel veel succes met het groenmaken van Nederland. op de radio bij ZVL. Zo'n anderhalve minuten over half twaalf alweer. Eddie Hodges. En uh, I'm gonna knock on your door en ervoor. Och, wat een prachtige. Eentje van de koers. Catch me when I fall. Vol, Prachtig, alleen de tekst al. Straks over een paar minuten uh, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Want hij is de straat weer opgegaan met zijn uh, blauwe microfoon. En vroeg natuurlijk weer van alles. En vandaag hoor je wat hij heeft opgehaald in de straat. Op de vraag, wanneer heeft u voor het laatst advies gegeven? Niet gevraagd, maar gegeven. Interessante antwoorden komen er straks aan. Na nou, onder andere Barry Blue. En blokhuizen. Even bij mezelf weet je wat, we doen ze dus een nummer in de show dat bijna niemand kent, maar wel geweldig is. Beetje New Music. Ja, en ze noemden zichzelf ook zo een beetje New Wave. Changing Mind uit 1981. Een hele lekkere cd met muziek, maar ze hebben geen echte hits gehad. Maar ja, toch wel lekker in deze show op zondagmorgen bij ZVL. Verder hoorde je Barry Blue met een uh, ja, toch wel grappige uh, dancing on a Saturday night. En ik keek uh, gisteravond nog even de videoclipper van. man man, man, wat houtig was dat. Nou, hebben we dat ook weer gehad vandaag. Um, even iets anders, we gaan het hebben over de reportage van Jeroen van Gens. We bennen op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? Dat nummer dekt wel de lading van de vraag die onze razende verslaggever Jeroen van Gent deze week voorlegde aan de argeloze voorbijganger. Wanneer heeft u voor het laatst advies gegeven? Luister mee naar de reacties van de mensen op straat. Goedemiddag. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Dus geen ellende, geen politiek of wat dan ook, maar een soort man-uit-hond man, man, man, vragen, zeg maar. Mag ik dat proberen bij u? Ja hoor. Ja hoor. Wanneer heeft u voor het laatst advies gegeven? Dat is echt zo'n soort van man bij het rondvragen. Oké, okay, duidelijk. Um... Wie heeft hij nou voor het laatst advies gegeven? Ik heb afgelopen woensdag voor het laatst advies gegeven aan leerlingen dat ze rustig moesten blijven. omdat het examen wat later begon dan normaal. Ze hadden best wel wat stress en ik zei dat het gaat niks opleveren. Kalm blijven. U bent dat dan? Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat heb ik heel, dat ben ik heel slim wat dat betreft. Nee, maar uh, ja, goh, uh, was er paniek of angst of wat? Er was heel veel paniek, ja, want ja? het ging niet helemaal goed. We zijn een uur later begonnen. En dat uh, ja, leverde veel stress op, omdat hmm. er daarna nog een examen was. Ja. Dus uh, ze zaten niet uh, lekker uh, in hun uh, voor sommige eerste examen. Juist. Ja. En is het uiteindelijk allemaal goed gegaan? Uiteindelijk is het allemaal goed gegaan. Ik ben nu druk aan het nakijken, dus hopen dat de resultaten een beetje meevallen. Juist. Dus daar gaat ook weer dat zien de mensen dan niet, maar thuis moeten u dat allemaal nog gaan doen dan. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt inderdaad. Hard werken. Ik wou net zeggen dat gebeurt thuis. Ja, dat gebeurt wel thuis inderdaad. Ja. Wanneer heeft u voor het laatst advies gegeven? Oh, dat doe ik regelmatig vanuit mijn werk. Ja. Van nou, de gemeente. Ja. Is het uw beroep misschien? Is ja, het dus u beroep? Ik ben adviseur van beroep. ja. Nou ja, ja, dat is toch wel heel toevallig dan. Wat, wat adviseert u zo al? Wat doet u dan? Nou, over wetgeving, juridisch vooral. Ah. Ja. Juist. Ja. Het lijkt wel of het zo moet zijn dat ik dan niet specifiek die vraag stel. Ja. U bent daar de hele dag mee bezig. Ik hou me daar nou ja, een hele dag, maar een groot gedeelte van de dag mee bezig. Ja. Ja. Kunt u een recent voorbeeldje, zo, zo, anoniem, een recent voorbeeldje noemen wat u geadviseerd heeft in die, in die sfeer? Nou ja, ik adviseer met name over een wet die gaat over witwassen en het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Juist. En heel veel bedrijven, u zult het misschien nog wel weten, banken en alles moeten zich moeten aan die wet voldoen. Ja. En nou, ik geef daar advies over aan instellingen die daar behoefte aan hebben. Ja. Nou, we hadden het, het pas nog in de uitzending, Bureau Drukzaken. En die ja. vertelde ook over ondermijning enzovoort. Ja, ja Tegelijkertijd daar heeft het, het alles mee te maken. Dat is hetzelfde. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Wanneer heeft u voor het laatst advies gegeven? Zojuist, een uur geleden. Kijk, actueel. Ik Actie. zit er bovenop het nieuws. Ja. Ik heb advies gegeven over de, over de spreekbeurt van mijn dochter, die naast me staat. Juist. Aha. En ja, euh, nou dan moet ik gelijk maar even vragen dan. Was het nuttig? Uh, ja, eigenlijk wel. Ja? Wat gaat hier over de spreekbeurt? Uh, Reuzenpanda's. Hoe? Reuzenpanda's. Reuzenpanda's? Ja. Goed, dat is wel heel specifiek. Wist u daar iets van dan? Nou, dat... ik heb, zelfs ik heb er ook wat over geleerd. Zeker als je dingen gaat opzoeken, kom je altijd dingen tegen die je niet wist. Nou, moe. Dus u zegt van dit of dat van de reuze of dat moet in die spreekbeurt dan? Uh, nou, dat ging meer over hoe je een presentatie geeft. Oh ja, tuurlijk. Meer ja, algemeen. Want de inhoud had ze al gemaakt zelf. Oh, oké. Okay. Ja. Nou ja, dat is dus echt advies. Het heet van de naald dat is wel toevallig. Yes. Wanneer heeft u voor het laatst advies gegeven? Oh, eergisteren gisteren advies. nog. U weet, onmiddellijk. Ja, en waar, wat behelste dat? Uh, tuinadvies. tuinadvies. Mijn dochter die heeft een, uh, ja, een tuintje en die vraagt mij altijd advies omdat ik groene vingers heb. Juist, ah ja, goeie. Uh, als zij dat doet, gaat het mis in de tuin? Nou ja, ze oh. moet nog veel leren. Ah. En daar kijkt u heel trots bij. Het ja. lukt, lukt wel om het over te brengen, zie ik in uw ogen. Ja hoor, Dat lukt. Ah, prima. Maar ging het om bloemenplanten? Nee, het ging om luizen in de perenboom. Dat nou niet. Oh. Ja. oh ja, dat is best wel lastig. Een ernstig probleem. Ja, om dat weg te krijgen, anders krijgen we geen lekkere peren. Nee, je kan hem wel de gifspuit loslaten, maar je moet later die peren ook weer eten. Precies. Ik zit even te denken hoe ik het laatste advies heb gegeven. Gegeven eigenlijk, dat is de vraag. Ja, gegeven, ja. Geven, ja. <laughs> Nou, laatst nog aan een vriendin inderdaad nog een uh, advies gegeven. Ja, ja, ja, ja, ja. en u dat natuurlijk ook weten wat. Ja, een klein beetje vragen waar het over ging. Ja, inderdaad. <laughs> Hoeft niet. Uh, nee, nee, nee, snap ik. Tot snap in ik. de details. Nee, snap ik. Um, omtrent een man. Omtrent een man, inderdaad. Oh, relaties, ja, ja. Een relatiesfeer, inderdaad. En toch bepaalde tips gegeven. Ja. En dat gebeurt vice versa, natuurlijk. Dus ook geeft zij mij advies en ik geef haar advies. Juist. Dan ja. ontstaat er ook een goede band. Zeker, zeker. Dan kan ik er vertrouwen, wat het advies betreft. Dan natuurlijk. Ja, absoluut. absoluut. Dat nou, is een dat goed voorbeeld. Ja. En heeft ze geluisterd? Ja, dat, dat krijg ik nog te horen. Oh, dat moet nog. Ja, dat, moet dat, uitkristalliseren. Moet, dat moet nog vragen, ja. Dat moet nog even terugkomen. Goedemiddag mevrouw meneer. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Dus een soort van, dus geen ellende, geen politiek, maar een soort van man bij het hond vragen. Mag ik dat proberen bij u? Een lichtvoetig antwoord, dus. Nou, wat u wilt. Een zwaarwegend antwoord. Dat, dat kan, dat kan. Maar, niet, maar de, vragen zijn niet, de vragen zijn luchtig in ieder geval. Mag ik het proberen voor de grap? Ja, ik probeer het. Hangt tevoren, maar ik heb niet te de veel tijd. Nee, dan gaan we. Wanneer heeft u voor het laatst advies gegeven? Is de vraag. Uh, vandaag. Oh, dat is actueel? Ja, zeker. Heel ik, ben, actueel. ik zit er bovenop. <laughs> ik ben ja. bovenop het nieuws. Ja? Uh, ja, uh, Zonder al altijd privé te worden. Waar, waar bestond het uit? Financieel advies. Oh, dat is belangrijk. Zeker, heel belangrijk. Ja? Zeker voor degene die er voordeel van heeft. Ah, het ging om voordeel dus. Het ging om voordeel. Juist. U, u heeft... Een beslissing, een beslissing in, een, uh, in een zwaarwegende zaak. En uh, dat hebben we vanmorgen afgerond. En is het in dankbaarheid aangenomen? Ja, dat is, was, hij was een zeer bar, be, eh, dankbaar iemand aanwezig. Kijk, dat is een advies dat dan huidsnuit echt. Ja, zeker, dat was ja. ook zo. Ja. Nou, moe, dat is wel toevallig. Goh, goh. Ja, hoe ja. Ja, kunt u hem zo stellen? Omroep ZVN Thank Ik Nou, een goed idee om mee te gaan vanmiddag, want uh, het zonnetje schijnt uh, regelmatig en uh, de temperaturen zijn redelijk, een graad of 16. Dus maak die wandeling samen met Sascha Visser. Misschien in je oren. Ik wil met je mee uit 2007 hier in de show, aan het einde van de show. En veel karma hoorde je ervoor met Borderline Down. Hey, ik dank je weer voor je gezelschap vandaag. Het was fijn dat je erbij was. En uh, nou, ik hoop dat je het een beetje naar je zin had. En dat je de muziek een beetje te doen vond. Wil je je eigen wens horen? Je eigen muziekwens? Dan kun je zo meteen terecht hè, bij ons verzoekplaatsprogramma. Hier op ZVL na 12 uur. En op onze website kun je zelf je verzoekje indienen. Ga er maar eens naartoe. Omroep Ga naar verzoekje en dien gewoon je verzoekje in. Komt het helemaal goed. Tot besluit van de show, Love and Spoonful en Summer in the City. Iets waar we naar uitkijken. En daarna nog iets van MFSP. Ik wens je een ongelooflijk mooie dag. En uh, ik hoop dat je er weer bij bent. Bij een volgende aflevering van de Zondagmorgen van ZVL. Volgende week zondag om 11 uur.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 City. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk hotter than a matchhead. But now it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on you dance all night. Despite the heat, it'll be all right, and babe, don't you know it's a pity the day? can't be like the night in the summer in the city. Summer in the city.